Normaal is het er erg druk in Goorlen bij Van Oord tentenverhuur, vooral deze tijd. Zo zijn er dan altijd veel mensen drukken nu weer, een volle loods waar schoongeschopte tenten hangen. Normaal ziet het bedrijf van Oord tentenverhuur in Goorlen er zo uit. Maar nu, tijdens de coronacrisis, is het er stil, verdacht stil. Tijdens corona wordt er nauwelijks een tent verhuurd. De Goolische verhuurder zegt, het water staat aan mijn lippen. De anti-Zwarte Pieten activisten in Tilburg eisen bij een mogelijk nieuwe demonstratie een zichtbare plek. Landelijke Kick-Out Zwarte Piet, het KOZP en Peter Storm van de Anti-Zwarte Piet-comité in Tilburg hebben de rechtbank gevraagd om een uitspraak te doen. De zaak komt dinsdag voor in Breda bij de rechter. In 2018 werd een demonstratie gedirigeerd naar de burgemeester Stekelenburgplein bij het Centraal Station... ...uit het zicht van de bezoekers van de Sinterklaasintocht. Het comité ging toen wel onder protest akkoord, maar heeft wel een klacht ingediend tegen het besluit. 11 verenigingen uit Goorle gaan loten verkopen via de Landelijke Grote Clubactie. Juist in deze tijd hebben de verenigingen de steun van de bewoners van Goorle en Riel hard nodig... Vanaf 19 september gaan 11 verenigingen uit Goorlen loten voor een club verkopen... ...via de Nationale Grote Clubactie. Ruim 300.000 clubleden van 5300 verenigingen... ...gaan dit weekend door heel Nederland heen om loten te verkopen. De verenigingen die onder andere meedoen in Goorlen zijn voetbalvereniging Riel... ...voetbalvereniging GSBW, sportvereniging Red Star 58, MHC in Goorlen... De handbalvereniging, de gymnastiekvereniging SOS, sportvereniging van Onderaf Begonnen, volop, en ook het Groot Evenementenkoor in Breda doet mee. Meer informatie over de actie? Kijk op clubactie.nl. Of als u lid bent van een vereniging of club die mee wil doen, dan kunt u snel bellen 013-455-2825. Dan kunt u meedoen. Dit was het Regio Nieuws. Oké, okay, dankjewel Erik en tot straks, hè. Kijken wij nog even naar de. Verkeersinformatie! Op de A15. Rotterdam-Gorgium, knooppunt Ridderkerk, daar is het dicht door een ongeluk. En Sliedrecht-Oost-Gorgium, daar doe je de vier minuten langer over. Vier kilometer file daar. En nog eentje op de a 50 os arnhem daar ook vier kilometer. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valkburg, daar doe je er tien minuten langer over door een kapotte vrachtauto. Zometeen een nieuwe, daar niet op, met onder andere ja, de Lokhaal. Dat is vanavond het decor in de Tour Talkshow. De avondetappen gaat we zo meteen over hebben. Ook het 013 Cinecitta International Film Festival. En ook 13 toffe tips voor het weekend. Want uh, ja, de persconferentie is nu nou begonnen, nieuwe maatregelen. Maar los van dat is er nog genoeg te doen. Dat zo meteen. En natuurlijk ook weer de ultieme vrijdagavond playlist. Waar heb jij zin in? Mag je laten weten via 013 54 1344. Of via facebookcom slash maagdelok. Hou hem hard, hou hem keihard, hou hem hier, hou hem scherp. Tot zometeen. Adverteren op de lokale omroepgole. Informeer via lokaleomroepgole.nl. Mag het lichten? Mag het licht uit? Zaterdag 24 oktober is het weer nacht van de nacht. Er zijn ook evenementen in het donker, dus doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Hey, goeie avond. Hoe is het bij jou? Wat houdt jou bezig in je leven? Um, ja, radio en muziek. Ah oh, joh, oké. Okay. En uh, vertel eens? Uh, nou, ik zit zelf ook uh, bij uh, de radio, de lokale omroep in, uh, in Goorlen, op woensdagavond en vrijdagavond. Dus allemaal luisteren natuurlijk. <laughs> Zo, gelijk even spam hier. Best wel weer kwijt te luisteraars. Aan jou op woensdag en op vrijdag. 105.6 FM. Cultuur verbindt. Tot ziens. Door corona is het al maandenlang stil. Daardoor zijn veel cultuurmakers nu in grote nood. Help hen doe neer op houtcultuurlevens.nl yeah. Ja hoor, zeven uur geweest, dat betekent een nieuwe het, niet op op Lokale op Goorlen. Goeie avond. om op Goorlen, de omroep voor Goorlen en Rio, met aandacht voor Actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomloopgoorle.nl. Goedenavond. Dit is tot 9 uur. Het houdt niet op. Houdt niet op. Houdt met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. We Het houdt niet op. Zo goede gozer die, die Maarten. Of the Zone Age. En no one knows. Heerlijk, goedenavond en uh, welkom bij een nieuwe Het Houdt niet op. Het is vrijdag, is, is eigenlijk iemand? Vrijdag. Vrijdag 18 september 2020. Het is 7 uur geweest, 9 over 7 om precies te zijn. Goedenavond, Het is een nieuwe. Het houdt niet op. Ja, ja. Oh, wat een heerlijke plaatsverdaging steeds, Queens of the Stone Age, And no one knows. Vanavond is het helder, koelt het snel af. En wanneer de zon ondergaat, rond kwart voor acht zal het zijn. Ligt de temperatuur op 14 tot 18 graden. Later in de avond en vannacht koelt het nog verder af. Onder een heldere sterrenhemel komen de minima uit op 6 tot 11 graden. Laagste temperaturen zijn voor het noordoosten en oosten van het land. Vandaag is het hout het schoon dag. Keep it clean, mensen. En het is vandaag ook wereldbamboedag. Dan moet het eigenlijk vandaag ook Wereld Panda Dag zijn. De, de, de, zo jammer dat het dan weer niet op dezelfde dag uh, valt. Maar vandaag dus Wereld dag. Oh, Jannes, ja. Uh, je moet weten, ik uh, eet uh, meestal na de uitzending. Ja, Dat is gek, het uh, programma duurt van 7 tot 10 en ik eet daarna meestal nog. Uh, maar vandaag was een dag dat ik uh, ja, van tevoren gewoon uh, even snel even, even iets naar binnen werken. Even gewoon een frietje. En uh, ik keek hier zo uit het raam, zonnetje en ja, et cetera. En ik, had, ja, ik droomde gewoon een beetje weg en ik verlangde echt gewoon een beetje weer naar de grootste Kermis. Weet je dat nog? Vorig jaar, met z'n allen op een kluitje op elkaar, toen dat gewoon nog kon, toen dat nog normaal was. En dat we toen radio mochten maken vanaf uh, de grootste Kermis. Ik was gewoon even vanmiddag even gewoon aan het wegdromen en, nou ja, nee. Nou, dus het weer, uh, weer een persconferentie die zojuist uh, ja, om 7 uur uh, gestart is. Straks, natuurlijk, even de hoogtepunten en ook even een hart onder de riem voor uh, ja, alle cafés. Want ja, daar gaat het uh, vooral minder mee. Uh, tenminste, dat zijn in ieder geval, uh, een aantal dingen zijn al uitgelekt. Dus daar zal ook ongetwijfeld nu uh, ja, over gesproken worden door uh, minister-president minister Mark Rutte en uh, Hugo de Jonge. Nou, dat uh, zo zometeen uh, de hoogtepunten van. Maar ja, vanmiddag moest ik even wegdromen. En je verlangt er weer zo naar, maar het duurt inmiddels zo, zo lang. Maar goed, dat is er meteen. En natuurlijk, er was ook weer sport vandaag. En dat is ook de laatste keer dat ik deze dan in kan starten. Want zondag is al de finale van de Tour de France. In Bouyoui, Paris. Het is Craig Anderson. Die heeft na de 14e ook de 19e toer op zijn naam geschreven. De Deen die sprong in de laatste 15 kilometer weg uit een omvangrijke kopgroep en viel niet meer stil. Het is dus voor Sumweb al de derde rit in deze toer. Nou ja, volgens mij morgen is dan tijdrij... ja Vandaag was volgens mij nog een vlakke rit. Hè. De laatste dat was volgens mij al geweest. En morgen is dus nog een vlakke rit. Uh, of nee, dat was vandaag dus. Uh, morgen is het tijd rijden. En dan zondag dan is het inderdaad gewoon rondjes uh, in Parijs. Uh, ja. Wie staat er eigenlijk nog op één uh, in het klassement? Ik heb echt geen idee. Uh... Is dat nog steeds uh, Roosiek? Ik heb geen idee, maar die uh, schat ik wel in als, uh, als winnaar. Moet ik even kijken, natuurlijk. Uh... En volgens mij uh, Tom Dumoulin staat ook nog in uh, de top 10. Even kijken, is dat deze dan? Uh, nou ja, dan ga ik even, even kijken. Dat moet toch even je, makkelijk te vinden zijn, uh, zou je denken. Uh, Kijk, 18 september. Ja, dit is het volgens mij. Oh ja, Rodríguez staat nog steeds op de eerste plek. Dan nou ja, als je het goed hebt. De Tom Dumoulin nog steeds negende. Ja, oké, okay, nou dat Goed, uh, we hebben weer een bomvol programma vanavond voor je geregeld, want uh, ik ga het zo meteen hebben over de lokhaal, Over de Tour de France gesproken, dat is namelijk het uh, decor vanavond in de Tour Talkshow de Avondetappe. We Verder ook het uh, 013 Cinecitta International Film Festival. En Natuurlijk hebben we weer 13 toffe tips voor het weekend uh, voor je geregeld. En natuurlijk is er ook de ultieme vrijdagavond playlist. Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Met de vraag aan jou. Wat wil jij horen? Wat mag er absoluut niet missen op deze 18 september 2020? Mag je even laten weten? Dat doe je heel makkelijk via een berichtje 013 54 1344 of via de Facebookpagina facebook.com slash Denk er goed over na. 013 524 134 of facebook.com slash Welke plaat wil jij horen? Welke plaat maakt jouw vrijdagavond? Mag oud zijn, mag nieuw zijn, mag hard of zacht zijn. Maakt allemaal niet uit, als jij er maar ontzettend gelukkig van wordt. Dan mag je dat even laten weten. Ik heb nieuwe muziek voor je. Ja, het is natuurlijk ook New Music Friday. Hè? De dag dat er al een nieuwe muziek verschijnt. En er is een nieuwe single van Black Honey. En die wil ik je even graag uh, voorschotelen aan het begin van het uh, programma. Dit is uh, de nieuwe van Black Honey, die heet Run For Cover. Goeie avond. Kids are alright. die naam moet eigenlijk de uh, Kids aren't alright van uh, The Offspring. Maar ja, als hij aangevraagd wordt, dan zal ik uh, die draaien. Maar ik hoorde hem van de week en ik dacht, uh, ja, ik krijg meteen zo'n fijn gevoel bij, dus ik dacht, uh, ja, deze moet gewoon uh, vrijdagavond uh, fijn the, the Kids are alright. Daarvoor uh, Black Honey. De nieuwe single die is dus vandaag uit. Die heet Run for Cover. Ja, leuk, niet, uh, niet een van de bekendste van uh, de Dus uh, The kids are alright. Uh, ja, de dagelijkse talkshow van de NOS over de Tour de France, de avondetappe, die wordt vanavond uitgezonden vanuit de Tilburgse Lokhaal. De talkshow die, uh, toert vanwege corona dit jaar niet door Frankrijk, maar door Nederland om publiek bij te praten over de Franse wielerronde. En na een bezoek aan Den Bosch afgelopen woensdag is uh, ja, vanavond dus Tilburg aan de beurt. Ja, dit jaar uh, wordt de talkshow dus niet vanuit Frankrijk uitgezonden... ...maar uh, worden de voetstappen van de Tour in Nederland opgezocht. Nou, ben je benieuwd, nadeling met Tilburg... ...dan uh, kun je dus vanavond kijken van uh, half tien. Half tien uh, begint dat. Ja. Half tien tot uh, tien voor half elf. Uh, de live uitzending van uh, vanuit Tilburg te zien op NPO 1. En uh, zondag is uh, inderdaad de finale van uh, de Tour de France in uh, Parijs. En dan weten we of uh, Rosalie. Iemand is Of hij echt uh, heeft gewonnen. Kan nou eigenlijk niet meer fout gaan, hè? Zou je denken. Je, hoop je ook niet, uh, inderdaad, die, die laatste paar dagen. Moet. Het is uh, vrijdagavond. En als je ergens zin in hebt, dan mag je dat laten weten. Dat doe je heel makkelijk. Bam, bam, bam. Via 013 134 of uh, facebook.com slash maartenlog. En dan is de kans groot dat die voorbij gaat komen. Uh, dat uh, gegarandeerd. En dat mag uh, dus uh, van alles zijn, hè? Het is vrijdagavond. Alles kan. Alles mag. Anything goes. Je bent welkom in het logcafé, schenk iets lekkers voor jezelf in. dan gaat het helemaal goed komen. Aangevraagd door Tom Deze van Faith No More en We Care A Lot. De muziek van Nufferbatiefs. Impossible, dat is de nieuwe channel. Volgend jaar, vrijdag 12 november 2021. Dan staan ze in de Ziggedoom. Kaartverkoop is vanochtend begonnen. Nieuwe zin van Nuffenputius heet inpassen voor daarvoor uh, aangevraagd door Tom, Fevemore en We Carola. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. We, kijk, we, wa, wa. Dit is een weekend, wacht dus weer, weer, weer, weer bericht. Ja, eens even kijken wat uh, gaat het uh, dit worden dit weekend. Ik ben benieuwd. Volgens mij wordt het warmer. Volgens mij gaat het warm worden. En we hadden al van de week zo'n paar ontzettend warme dagen, maar eens even kijken. Morgenochtend dan start de dag frisjes, maar de zon schijnt volop en geleidelijk stijgt de temperatuur. Aan het einde van de ochtend is het 16 tot 19 graden, de wind waait uit het oosten en is veelal matig van, uh, van kracht. Aan de kust en rond het IJsselmeer is de wind iets sterker en kan het vrij krachtig waaien. Nou, morgenmiddag dan. In het noorden 19 tot 20 graden, in het midden van het land 22 23. En in het zuiden zomers warm met maximaal rond de 25 graden. Normaal is het 18 tot 20 graden in deze tijd van het jaar. De zon is niet zo krachtig meer als in de zomer, maar als je ja, langere tijd in de zon verblijft, dan kan een onbeschermde huid wel rood kleuren. Zondag dan, dan is het op veel plaatsen volop zonnig. In het zuiden komen eerst wat wolkenwelden voor, maar geleidelijk krijgt de zon steeds meer ruimte en de rest van de dag verloopt overwegend zonnig. De temperatuur varieert van 20 graden op de wadden tot de 24 graden in de delen van Brabant en Limburg. Noordoostenwind is matig van kracht. Nou, de dagen daarna dan, maandag uh, is het ook hier in Zuiden 23 tot 25 graden en dinsdag 21 tot 24 graden. Ik heb even, niet niks, uh, even een ander muziekje gebruikt dan normaal. Uh. Jonathan Richman, More Than Lovers, Egyptian Reggae. Daarna wordt het wel weer uh, ja, normaal hoor, voor de tijd van het jaar, volgende week vrijdag. 17 tot 19 graden, maar dit weekend kunnen we gaan genieten de tering, wow, jongens! Wauw, wauw, wauw, wow, wow. wie kijk, wie, wauw, wauw, dit is een weekend, wacht eens, weer, weer, weer, weer bericht! Waar heb je zin in? Welke plaat mag ik voor jou instarten? Dat kun je laten weten via 013 1344 of facebook.com slash Maartenlog. Het is tijd voor wat 70s Hard Rock. Dit zijn de dames van Hart en Barracuda! DC vorig jaar of vorig jaar toen kwam hun debuut uit. Band, de, de band van 2019 zou je het kunnen noemen en eigenlijk 2020 kun je eraan vastplakken want ja wat is 2020 nou weer helemaal geen festivals dus ja er zijn ook geen andere bands die eigenlijk met die titel er vandoor uh, kunnen gaan dus uh, bij deze ook gewoon de band van 2020 want er is ook een nieuw album sinds een uh, paar weken en daar is dit nou de nieuwe single van Fontaine DC A Lucid Dream en daarvoor Heart en een liedje over een grote vis namelijk de Barracuda. Ja, we gaan het over films hebben, en. Uh, nou ja, blijkbaar stak ik dan altijd uh, dit in. Ja. Want uh, dit jaar trapt 013 Cinezita uh, Cine International Film Festival. Met de Spaanse openingsfilm Staff Only. De film beleefde na Nederlandse première en uh, actrice Elena Andrada die zal als speciale gast aanwezig zijn voor een inleiding en QA-sessie achteraf. Maandag 21 september dan wordt het volledige programma bekendgemaakt en gaat de kaartverkoop van start van 22 tot 25 oktober vindt de tweede editie plaats van het 013 Cinecitta International Filmfestival. Nou, Cinecitta Tilburg organiseert een uniek boutique filmfestival waarin 13 speelfilms uit 13 verschillende landen worden vertoond. Jaarlijks worden er wereldwijd meer dan 7000 speelfilms gemaakt. Waarvan de meeste films maar eenmalig op een van de duizenden filmfestivals rond de hele wereld worden vertoond. En veel van deze speelfilms sterven hierna een stille dood. En daarom vertoont 013 cinecittà International Filmfestival. Van 22 tot en met 25 oktober een selectie van 13 pagertjes, 013 pagertjes dan eigenlijk. Hè. Uit 013 verschillende landen. Alle films zijn de afgelopen jaren enthousiast ontvangen op een internationaal... Filmfestival. En 11 van de 13 films zijn niet eerder vertoond in Nederland of de Benelux. Dus als je een beetje van uh, alternatieve films houdt, arthouse, filmhuisfilms, dan uh, moet je even dat in de gaten houden. Maandag, dan wordt dus het volledige programma bekendgemaakt. Komende maandag 21 september. Ik kan me zo voorstellen dat je de persconferentie niet hebt gehoord. Maar zometeen even de belangrijkste punten daaruit. En natuurlijk ook een hart onder de riem voor alle kroegbazen, voor alle cafés. En dat doen we uiteraard door middel van muziek. Dat zometeen. Maar eerst, back to the 90s. Nevermind, daar kwam het vanaf. Nirvana, en in bloem. And in blue. Hij is juist dus om uh, 7 uur de persconferentie. De laatste hoop ik onderhand. Oh. Dus ik ben bang dat er nog wel een aantal uh, zullen komen. Maar inderdaad, vervroegd. Hij stond volgens mij voor volgende week. Hè, maar was uh, vervroegd naar vandaag. Want ja, het was blijkbaar nodig. De besmettingen die liepen weer op. Dus ja, het was nodig. Uh, en ik heb een bericht gekregen van uh, Ludwig. Ludwig, die uh, doet ja, ja, van alles en nog wat hier uh, bij, uh, ja, achter de schermen eigenlijk uh, bij uh, de log. En daarvan heb ik een appje gekregen met even de. Ja, mm, ik wil bijna zeggen hoogtepunten. Maar het zijn eigenlijk de belangrijkste punten. Hè? De, laten we ja, laat ik niet de wo die woordkeuze pakken. Um, nou ja, regionale restricties. Uh, na 12 uur dan mag er niemand meer in een café binnen. Muziek gaat uit om uh, 12 uur. En iedereen voor 1 uur de deur uit. En ik had ook nog uh, gehoord dat misschien ook wel de lichten ook echt aangaan. Dus de, dus de muziek uit en de lichten aan. Uh, um, nou ja. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Um, zeker omdat het in nou ja, bijvoorbeeld Duitsland, onze, onze buren, daar um, ja, is het een stuk beter geregeld. Tenminste, ja, ik zit er ook niet heel erg in, maar ik weet dat ze daar um, ja, gewoon op een, een terras kunnen zitten. En alleen als ze dan naar de wc moeten, dan moeten ze het mondkapje op. Nou ja, dan kun je allemaal vinden van, van vinden wat je wilt. En ja, ik ben ook niet een expert, een viroloog. Um, dus uh, ja, ik ga er ook zeker niet te veel over zeggen. Um, alleen, ja het is zo ontzettend jammer. Zeker voor die kleine kroegen. Want je ziet het om je heen. Je ziet één voor één, stuk voor stuk. Zie je al die kleine kroegen en kleine cafés. Zie je sluiten. En ja, dat breekt een beetje je hart. Um, Zeker omdat het café een plek is ja, waar je eigenlijk altijd terecht kunt. Of je nou verliefd bent of liefdesverdriet hebt. Het café is een plek waar je altijd langs kunt. En daarom een hart onder de riem voor al die horeca-ondernemers. Want niets is zo eenzaam als een stampvol café. De dijk. onder de riem voor alle horeca werknemers de dijk, dijk van de wend stampvol café, eigenlijk kan die op een tegeltje, hè? niets is zo eenzaam als een stampvol café, mooi is dat new music friday vrijdag vandaag, de dag dat de nieuwe muziek uitkomt en er is een nieuwe single van sunflower bean, die wil ik je even graag laten horen dit is moment in the sun Sunflower Bean, Moment in the Sun. Um, ja, vandaag, 50 jaar geleden, 18 september 1970, dat hij de maestro, de meester gitarist op 27-jarige leeftijd... en dat hij als gevolg van een overdosis slaappillen en het drinken van wat wijn in een coma was geraakt... Uh, 15 jaar geleden, dus vandaag uh, overleden. Jimi Hendrix, daar heb ik het over. Uh, hierbij zou een rol hebben gespeeld dat Britse slaappillen die hij uh, had ingenomen sterker waren dan de Amerikaanse slaappillen waar hij aan uh, gewend was. Er werd begraven op uh, Greenwood Memorial Park in Renton, een stadje bij uh, Hendrix' geboortestad Seattle. Na een autopsie werd duidelijk dat uh, Jimi Hendrix in zijn leven nooit verslaafd is geweest aan heroïne. Dat, is ook, uh, niet de dood, dat het dus ook niet de doodsoorzaak was, wat destijds wel veel mensen dachten. Volgens het boek Inside the Experience van drummer Mitch Mitchell... zou Jimi Hendrix op een brancard in de gang van het Londense ziekenhuis... waar hij naar werd overgebracht zijn gestorven als gevolg van verstikking door braaksel. Smakelijk, ja, smakelijk als je nou zit te eten. Als Afro-Amerikaan zou er niet naar hem zijn omgekeken of niemand wist wie hij was. Nou, nu op 18 september 2020, de dag dat hij 50 jaar geleden is overleden... maar eigenlijk nog lang niet dood is... Weten we inmiddels wel anders. Want wat een icoon is dit. Wat een ja, icoon in de, ja, de, de muziekindustrie. Nog steeds. Na al die jaren. En wat een invloed op de rest van al die artiesten en bands die erna zijn gekomen. En natuurlijk eren we hem dan ook een beetje hier in uh, dit programma. Ik draai uh, ieder uur gewoon uh, even een uh, Jimi Hendrix. En ik had hier als eerste zin in. Jimi Hendrix. En Foxy Lady. Back, Matthew Bellamy van Muse, Joe Bonamassa, Poppa Chubby, Kurt Cobain, John Freshwenty, Rory Gallagher, Bill Gibbons, Buddy Guy, Kirk Hammett, Eddie Hazel, Eric Johnson, Lenny Kravitz, Johnny Lang, Ingwie Malmsteen, Brian May, John Mayer, Dave Murray, Anna Popovic, Prince, Joseph Trani, Kenny Wayne Shepard, Slash, Pete Townsend, Walter Trout, Steve Vai, Steve Ray Vaughan en Frank Zappa. Zomaar een paar, met een navelkop paar namen die uh, deze man uh, heeft beïnvloed. Jimi Hendrix, vandaag, 50 jaar geleden overleden, maar nog lang niet dood. Het was uh, Faxi Lady. Dit is het regionieuws. Theater De Nieuwe Vorst is thuis in een monumentale villa. Met ook zeer smalle doorgangen. Dat vraagt natuurlijk in deze tijd van corona om creativiteit. Maar er gaat veel door. Het publiek moet gedisciplineerd zijn en de pijlen volgen. Het initiatief Krakens, dat blijft. Tegenwoordig tijdens de coronatijd is er maar een klein rijtje voor de deur. Maximaal 40 mensen mogen in de Nieuwe Vorst naar binnen. Normaal kunnen daar 160 tot 180 naar binnen, maar nu dus niet meer. De Nieuwe Vorst in Tilburg staat nu aan het begin van een nieuw seizoen. Er zijn nieuwe dansers, er zijn nieuwe acteurs, vaak ook jonge talenten. En die willen maar één ding, dat is spelen... Vanaf oktober is bijvoorbeeld Motors Mori Tilburg te zien... ...dat is het bewegingsmuseum van de Tilburgse gooiograaf Katja Heitman. Die kun je dan een maand lang zien in de Nieuwe Vorst. Willem II heeft 45.000 euro verdiend aan het transfer van Sam Lammers van PSV naar Atalanta. De goordenaar, Sam Lammers, is dus erg gewild. Het transfer van PSV naar Atalanta, die kost weer 10 miljoen euro... Tilburgse club krijgt dus een bepaald bedrag, 0,25 procent. Het is een soort van opleidingsvergoeding. Toen Sam Langers 12 en 13 jaar was, maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Willem II. En nu Willem II ook nog in de kwalificatieronde zit van de Europa League, levert het ook geld op. 280.000 euro. Dit was het Regio Nieuws. Dankjewel Erik. Zometeen dan gaan we naar de platenzaak... en dan gaan we kijken wat er nieuw is qua albums en nieuwe releases. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer. Daarom zetten we met z'n allen klimaatbewuste stappen. De overheid, het bedrijfsleven en mensen zoals jij en ik. Iedereen doet wat. Zo verspeelt Jim minder voedsel. bouwt de familie Peters een duurzaam huis. Doet Hanna iets aan haar energieverbruik. En brengt Anouk haar band op spanning. Iedereen doet wat. Kijk hoe ook jij klimaatbewuster kunt leven op iedereendoetwat.nl. Lokale Omroep Goorlen 105.6 FM Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door soundstilburg.nl Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Rio Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl Goedenavond! Tot Tien uur. Nu. Het houdt niet op, niet op. Met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. We Can Start Here. Het houdt niet op. <laughs> Zo goede gozer die, die Maarten. ja. Ik dit jaar ook een nieuw album uitgebracht. Dit komt van een debuut. Blijft nog wel het beste werk. De Strokes. En last night, zometeen, dan gaan we de platenzaak in. Op zoek naar nieuwe releases. Nou, eerlijk gezegd, het is niet heel veel hoor, deze week. Nee, het komt ook omdat het vorige week, week zo'n mooie week was. Maar dit zijn niet echt, niet echt één hele grote release of zo. Maar ik ga toch even een paar dingen zo meteen met je doornemen. Maar over de Strokes, de strokes gesproken. Er is een nieuwe al van de band genaamd The Struts. Dus The Strokes, The Struts. Het lijkt wel op elkaar. Maar daarop doet mee Albert Hammond Jr. En Albert Hammond Jr. is dan weer de, de gitarist van The Strokes. Dus lijkt me, lijkt me wel een mooi brug, bruggetje om uh, ja, erna te draaien. De nieuwe zinnen van die gasten die heet Another Hit of Showmanship. Goi je nu. de creatie creation en als je geen tijd hebt dan maakt hem tijd making time daar wordt de struts met gitarist Albert Hammond Jr. van uh, The Strokes. Another hit of showmanship. Ja, dan gaan we even de, de platenzag in. En uh, ik zei het net al, uh, eh, er is niet heel erg veel. Vorige week hadden we best een mooie week, hè. Maar ja, valt deze week een beetje tegen. Um, onder andere de, Noor de Noorse band uit Noorwegen, Caspacho. Um, Fireworker, zo heet hun uh, nieuwe plaat. Uh, volgens mij is het best experimenteel, want ja, er zitten nummers bij van, uh, nou ja, 20 en 15 minuten. Uh, dus dus vrij lang, dus uh, ik ben daar wel benieuwd naar. Voor de rest, uh, ook uit Australië poprock The Apartments, de nieuwe plaat van uh, die gasten die heet In and Out of Light. Ja, en voor de rest eigenlijk alleen nog een EP'tje wat uh, ja, de moeite is om het te noemen. Dat is van Neil Young. Neil Young die kwam al eerder dit jaar met uh, een nieuw album. Of eigenlijk nieuw. Uh, plaat volgens mij uit 1974. Die, uh, no, ja, die heel lang verstopt was. Verdwenen. En nou in één keer uitgebracht. Wel een hele fijne trouwens, die Homegrown. Uh, maar een nieuw EP'tje van Neil Young. De Times uh, heet dat. En er staat ook een cover op van uh, Bob Dylan. The Times, they are a-changing. En voor de rest zijn het... Ja, denk ik... Kijk, ik zie hier... Ohio, dat is natuurlijk, natuurlijk van hem. Alabama, dus volgens mij zijn wel oudere nummers. Southern Man, Little Wing, nou dat. Um, en voor de rest, ja, dat is het eigenlijk. Maar... He, om je toch een beetje op te vrolijken. He, als je denkt van, hé, hey, maar er is geen nieuwe muziek. Ik heb niks, om, nieuw, niks nieuws om te checken dit weekend. Ho, ho, ho, ho, ho. Uh, het volgende uur, dan uh, heb ik 13 toffe tips voor je. Ja, er is uh, een hoop te doen hoor, in een rondom roll uh, de Zaterdag en de zondag. Nou, die, uh, die tips die krijg je straks. En uh, er is ook een hoop opmerkelijk nieuws... ...ook zometeen even met je doornemen. En als je een liedje hebt wat je graag wil horen... ...dan mag je dat doorgeven via 013-541344... ...of facebook.com slash zo Zometeen nog een keer de nieuwe van Pixie... ...afgelopen woensdag voor het eerst gedraaid. Just Move, nu eerst Radiohead en Paranoid Android... En het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl lokale De nieuwe zinel van uh, Pixie, ja, het uh, doet overal aan denken, het uh, doet denken aan uh, King B met uh, Back by Dope Demand. Ook uh, heel wat Stone Roses, sowieso Britse muziek, een beetje die uh, Manchester sound, die zit er zeker in. Pixie, haar nieuwe zinel die heet Just Move en daarvoor Radiohead en Paranoid Android. Ja, en dan is er een, een hoop opmerkelijk nieuws. Want uh, ja, laat ik maar meteen beginnen met uh, de mensen die afgelopen weekend in het uh, Kau Jai National Park in Thailand uh, bezochten. Zij kunnen namelijk een uh, pakket met hun eigen afval uh, verwachten, die kunnen ze thuisbezocht uh, ja, krijgen. De minister van Milieu en Welzijn Varabout Silparcha, besloot de rommel naar de bezoekers terug te sturen nadat ze het park vervuild achterlieten. We hebben alle afval in een doos gestopt en sturen het naar jullie op als een souvenir... en als les om je rotzooi niet overal achter te laten, dat zegt de minister op Facebook. Volgens de minister is het achterlaten van vuilnis gevaarlijk... omdat dieren het kunnen vinden en opeten wat schadelijk voor ze kan zijn. Dan, een Amerikaanse miljardair die voor zijn dood zijn gehele vermogen wilde weggeven aan goede doelen... is daar officieel in geslaagd. Dat meldt Forbes... De 89-jarige Chuck Feeney hij heeft in bijna vier decennia zeker 9 miljard dollar, dat is 7,5 miljard euro, verdeeld. De Amerikaanse bouwden zijn vermogen dankzij zijn bedrijf Duty Free Shoppers, waarvan hij zijn aandelen voor miljarden dollars van de hand deed. Feeney wilde echter naarmate hij ouder werd van het fortuin af, omdat je het niet mee in de dood uh, in kan nemen, zegt hij. Via zijn stichting The Atlantic Philanthropies zijn het alle zo goede doelen, universiteiten en stichtingen over de hele wereld gesteund, schrijft Forbes. In een gesprek met het blad laat de philanthrop weten dat hij niet gelukkiger had kunnen zijn, hoewel hij vrijwel niets meer over heeft. En dan, als laatst, een haarlok van de Amerikaanse president Abraham Lincoln. Wie wil dat nou niet hebben, hè? Ja. Dat heeft de afgelopen zaterdag tijdens een veiling in Boston... ruim 81.250 dollar opgeleverd. Kleine 70.000 euro. Lincoln, hè, natuurlijk de 16e president van de Verenigde Staten... en werd in 1865 vermoord door John Wilkes Booth, Amerikaanse acteur. Plukje haar dat zo'n 5 centimeter lang was... werd afgeknipt tijdens een seksie die op zijn lichaam werd verricht. De lok was geplakt op een telegram... dat was bedoeld voor Dr. Liam Beecher Todd... een neef van de weduwe van Lincoln... Dat was ook aanwezig bij de adoptie. Veiligheidskantoor RR Auction meldt dat het object tot 1999 in de bezit was van de nabestaanden. En volgens RR Auction is de Halok authentiek. En vooraf werd nog gedacht dat de ook van Lincoln zo'n 75.000 dollar, uh, ja, 75 dollar zou opleveren. Uh, nou ja, het is dus iets meer uh, geworden. Het is niet bekend wie de koper is. Nou ja, wat zou jij doen met een, een haarlokje van Abraham Lincoln? Dat zijn nog eens vragen om over na te denken. En net, de nieuwe zinno van Pixie. Nou, je hoeft er maar een S achter te zetten. En dan heb je deze band: De Pixies. Here comes your man. Here comes your man. Nou, Lisanne, here, here comes your man. Uh, Lisanne, die belde mij uh, net op. Dat kun jij ook doen via 013-544-1344 voor uh, jouw favoriete plaats. Um, zij vraagt Jamblad aan. Jamblad um, heeft namelijk een uh, nieuwe single. Uh, er komt ook een nieuw album. Een tweede album uh, van die gast. 13 november, dan komt zijn album Weird uit. Nou ja, de titeltrack, die ken je misschien al. Uh, Strawberry Lipstick. Um, maar zij wil graag deze nieuwe single horen. En die heet... Even kijken, is een flinke titel. God Save Me, But Don't Drown Me. Uh, of But Don't Drown Me Out. Dat is hem helemaal. De nieuwe single van Jamblad. So far away And the drugs just hit So I'm wide awake Not gonna waste my life Cause I've been fucked up Cause it doesn't matter To waste my time And God save for the God save all of us. God save, God save all of us. God save, God save all of us. God save, God save all of us. All of us God save God save Nieuwe muziek van Youngblood. 13 november komt zijn tweede album uit, Weird. Dit is de nieuwe al. Aangevraagd door Lisanne, God Save Me But Don't Drown Me Out. Um, ja, straks in het volgende uur dan uh, krijg je de, de tips. Uh, elke week heeft uh, onze redactie de tofste tips voor het weekend. Want er is zeker wel wat te doen. Je moet alleen uh, ja, een beetje op zoek. Maar ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Want dat hebben wij dus al voor je gedaan. De 13 beste tips voor de zaterdag en de zondag, die krijg je straks. Vanavond zijn er ook al wel uh, ja, leuke dingen te doen. Zo is er onder andere een Flugel Pub Quiz. Dat is vanavond in uh, de Lollipop. Die is uh, om, uh, om 8 uur gestart. Volgens mij kun je nog meedoen, denk ik. Um, Kost helemaal niks, dus gratis. Duurt tot twaalf uh, uur vanavond. En bij Smederij presents DJ Sint Paul. Dat is vanavond in Club Smederij. Um, is uh, al begonnen om 6 uur. Maar dat duurt nog tot half twaalf uh, vanavond. Dus dan kun je ook... Uh, toe, die uh, doet even een DJ setje. DJ Sint Paul. Um, dan uh, even kijken. Ja, pff, wat ga ik nou draaien? Even iets jaren 80s. Ja, nog niet gedaan, hè? Ja, ja, Pixies. Ja, Pixies is 89, is nog net. Maar dit is echt wel typisch jaren tachtig. En daar had ik er gewoon even zin in. David Bowie, monologue, In de Dag Niet Op, op de lokale hoek horen. Ja, dit zijn de platen waardoor je weet dat het vrijdagavond is The Raptors Gave You Everything daarvoor David Bowie en More Than Love dat kwam van die plaat. Uh, geproduceerd door uh, Now Rodgers. Let's Dance, stond er natuurlijk op, zo heette die plaat ook en uh, China Girl ja, ja, ja, ja, ja. origineel van uh, van Icky Pop, hè? Oh, oh, ja, ja, dat weet ik wel ik heb wel wat kennis paraat um, ja, verder nog, deze, dit weekend op het lokale op Holland, want uh, ja, er is weer een hoop te beluisteren allemaal morgenochtend, dan is er Erik in de ochtend van uh, 7 tot 9, dan hebben we van 12 tot 2, Ed Maxime op de radio, van 2 tot 4, Shofs Wilde Wereld um, en ja, daarna is het gewoon uh, ook nog tijd voor een feestje um, zondag dan ook van 7 tot 9, Erik in de ochtend van 11 tot 12 wordt er uitgezonden vanuit de Sint-Jankerk um, dan tussen 12 en 2 is er de grote Antikator, zondagmiddagshow met de uh, van gestel um, en we kijken, dan hebben we tussen 2 en 3, New Country en even kijken dan, als het laatst de afsluiter op de zondagavond tussen 8 en 10 gaat lekker zo en nu nog tot 10 uur vanavond het houdt niet op op de lokale boek volen. waar heb je zin in wat mag ik nog voor je draaien 013 54134 of facebook.com slash maartenlog um, zometeen natuurlijk nog een uh, Jimi Hendrix ieder uur doe ik er een, want hey vandaag 50 jaar geleden is hij overleden Um, maar nu eerst nog wat nieuws. Ja, het is uh, vrijdag, er komt altijd de nieuwe muziek, dus ja, die moet je ook even laten horen dan. Um, ja, ik wil je nou iets laten horen, dit, uh, dit draait niemand, dus nou, ja, dan moet ik het maar doen, zo denk ik dan. En het gaat om uh, een van de projecten van Maynard James Keenan. En uh, nou ja, die naam, die, uh, de kans is klein dat zijn naam een beltje gaat rinkelen, want um, het is echt uh, ja, een, een, een underground band of een underground artiest eigenlijk, uh, terwijl hij wel ontzettend groot is. Hij is uh, van de, de, de metalband Tool, um, zij uh, brachten vorig jaar voor het eerst in 13 jaar weer een album uit ja die, die bandleden van hem die zijn niet zo heel erg snel. Dus hij heeft een aantal nou ja, ook eigen projecten. Zodat hij daar ja, verder in kan. Uh, Eén daarvan is A Perfect Circle. Een andere daarvan is en En nou ja, daar ga ik je nou de, de nieuwe zin van laten horen. Um, het, het, het, is niet, uh, het is niet heel erg hard. Zoals hij met Tool echt metal maakt. Is dit voor zijn doen. En echt wel wat meer uh, poppieplaat. Ehm... Um, de nieuwe film die heet The Underwhelming is uh, vandaag uitgekomen. Nieuwe muziek van Maynard James Keenan en zijn soloproject Pussyfagg. Ik heb het nooit live gezien, maar het schijnt een hele vage band te zijn. Uh, Maynard James Keenan, een van zijn solo-projecten. Hij heeft natuurlijk Tool, maar hij heeft ook A Perfect Circle. En hij heeft deze band. Dat was een tijdje stil rond, maar dat is, daar is nu dus weer verandering in. Pussy Ver en The Underwhelming is sinds vandaag uit. Hey, ieder uur um, één, uh, in ieder geval minimaal één Jimi Hendrix track. Want vandaag, uh, 15 jaar geleden, overleed hij. Um, vorige uur al uh, Faxi Lady gedraaid. Na nou, volgend uur uh, uh, kun jij er ook nog We uh, uh, kijken. Ja, volgend uur doe ik er ook nog eentje. Um, jij kunt kiezen uh, welke dat wordt. Dan moet je even een, uh, een appje sturen. Um, ik kies nu nog even voor deze. Dat is één van de grote hits dus natuurlijk. Geschreven door Bob Dylan, dus die ga je daarna ook horen. All Alone the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Say that joker to the. Thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Drink my wine, plow man, dig my earth, none will level on the mind, nobody of it is worth. Wat een geluid, hè! Het scheurt aan alle kanten. En nou nog even die gitaar in de fik steken, hè. <laughs> deed hij ook. Jimi Hendrix Experience en All Along the Watchtower. En het was natuurlijk Bob Dylan die het schreef Bob Dylan uh, die schreef veel hits um, Of in ieder geval veel liedjes Die later grote hits zijn geworden voor andere artiesten En Bob Dylan deed ze vaak beter eigenlijk Dat wel uh, Make You Feel My Love uh, van Adele Knocking on Heaven's Door van Guns N' Roses Mr. Tambourine van The Birds Allemaal geschreven door Bob Dylan Net zoals deze All Alone The Watchtower van uh, Jimi Hendrix Alleen heeft Jimi Hendrix hem echt wel duizend keer zo goed gemaakt uh, Laten we eerlijk zijn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 I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it.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 I want you Now your dancing child With his Chinese suit He spoke to me I took his flute No, I wasn't that cute to him Was I? But I did it because he lied And because he took you for a ride And because time is on his side And because I want you I want you Yes, I want you so bad. Honey, I want you.